Het zit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat M23-rebellen in Congo ook de stad Bukavu in handen hebben. De rebellen zijn in het centrum gezien. De militie bevestigde aanwezigheid daar aan persbureau Reuters. De gewapende groep wordt door Rwanda gesteund en nam eind vorige maand al de stad Goma in. Daarbij vielen duizenden burgerdoden. De strijd in Bukavu lijkt minder gewelddadig te verlopen. Rebellengroepen als M23 vechten al jaren tegen het Congolese leger om grondstoffen in het oosten van het land. Een vaccin tegen gordelroos zou vergoed moeten worden door zorgverzekeraars, dat zeggen GGD-artsen en ouderenbonden. Elk jaar krijgen 90.000 mensen de zeer pijnlijke infectieziekte. Vooral ouderen krijgen gordelroos. Er bestaat een vaccin, maar dat kost honderden euro's en wordt niet vergoed. 10 tot 25 procent van de mensen met gordelroos krijgt chronische zenuwpijn. Zij moeten zware medicatie gebruiken met ernstige bijwerkingen. Op het treinstation van de hoofdstad van India is chaos uitgebroken nadat een aantal treinen vertraagd waren. Zeker 18 mensen zijn omgekomen door verdrukking. Op de perron stonden duizenden mensen te wachten om met de trein naar een groot religieus festival te gaan. De komende twee jaar mogen buitenlanders geen huizen kopen in Australië. Dat heeft de regering besloten. Huizenprijzen in het land blijven maar stijgen. En voor starters en huurders wordt het steeds moeilijker om een huis te vinden. In Sydney stegen de huurprijzen in tien jaar met 70 procent. De overheid wil ook buitenlandse investeerders aanpakken die aan grondspeculatie doen. Over drie weken zijn er verkiezingen in Australië. De huizenmarkt is daarbij een belangrijk thema. Het weer overal droog met op veel plaatsen zon. Het wordt 2 tot 4 graden, maar het voelt kouder aan. Vannacht koelt het door opklaringen flink af. Dan kan het in het noordoosten min 8 worden. Morgen opnieuw zon, wind en ook 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Een, een, een orkest wat u regelmatig hoort in dit programma. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn directe dictie... was hij geschikt geschikte zanger voor primitieve media... als de grammofoonplaat in de radio. En met over Auguste laat zoals ik al zei... in samenwerking met Bob Scholte hoort u nummer 1936... Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt voor een zetje? maak er van wat je kan...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 Ik weet een eerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waar voor mij het hart het slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vlieg. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als hij wordt vrouw, als in de stille avond stond de zon ten onder ging. En ik haar bij de molen vond in zoek de mijmering. Ze fluisterde ze mij in het oor, o oh heerlijk warm te zijn. De molen draaide lucht door en ik zei, liefde mij, daar bij die molen. Die molen. met een meisje, waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, altijd worden mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd, ter ere van het jonge paard, Heel het hele dorp dat juist en sier, de lieve menig jaar. En zie ik op de molen staan, dan zweer ik in dienst stond. Nooit uit van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Daar bij die molen, die mooie molen.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 dat werd een hele toer Ze zongen net En gingen door de vloer dat was een feest Zoals ze in geen jaren Daar boven was geweest Ze zongen net En gingen door de vloer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 Muziek van Eddie Christiani. Het hippie-poera, dat was een feest. hoorde verhoorde muziek van Willy Derby. Het Daar bij die molen. CFM Zandvoort, lokale omroever uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is uh, Gerardus Antonius. Roepnaam Gerard Koks, Geboren in Rotterdam op 6 maart 1940... is een Nederlandse zanger, cabaretier... scenario-schrijver, acteur en regisseur... Hij is geboren en getogen Rotterdammer, opgegroeid op Zuid... en hij begon als onderwijzer en als vertolker van luisterliedjes... in de stijl van uh, Jaap Visser. We uh, Cox koks rond 1960 enige bekendheid in Nederland en uh, Vlaanderen. Hij maakte toen ook al zijn eerste grammofoonplaatopname, zoals uh, het nummer Jacqueline. En in 1962 werd hij afgewezen bij de toneelschool...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 Bam, bam, bam, Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag bam, bam, En na zijn schouwen eindelijk sliep bam, bam, Dan schold de man die bam, bam, wacht de kooi had bam, bam, Omdat bam, hij om zijn bam, bam, moeder riep Toen is hij op een mooie morgen Het was in de stille oceaan Terwijl ze prulden om hun koffie Niet van zijn kooi goed opgestaan En toen de stuur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 En het oude mens, een telegram, dat was het einde van een zeeman, die straatjongen uit Rotterdam.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 Neem in je strijd, een verzetje op zijn tijd. Maar vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Dat we een vlees volk zijn, dat willen we weten. Da la la la la, la la la la.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 dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers... met Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En de Four Youngsters, zoals de band eerst heette... werd opgericht door uh, Joyce en Jan Schouten, dat zijn zus en broer... Ria Lubberink en Dick van Niehoff. Nadat ze het cabaret daarop bekenden worden. in 1957 werd de eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love... geproduceerd door uh, niemand minder dan Jack Bulterman. En u hoort ze nu, de met Ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag...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 Zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel. Het is nu de jou en mij en ik deel. En ik wil. mijn dag in drie en met wat mij als ik je zie. Als ik je zie, al is het een keer of drie. Keer op drie, keer op drie. It looks almost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 en weg tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 en een oude zonder spoor een oud bureau kost bijna niets een roestige fiets de koopman zegt het is echt antiek je zeurt en pingelt om een piek zo wordt het ook zo moet het zijn op twaterlooplei oh op twaterlooplei oh, oh, waterloopplein. oh, oh waterloopplein. Het is mooi en lelijk tegelijk is herrie toch ook een reit dit moet en schuurt het water loopt blij Een keulse pot, een kolenkit, een sneeuwbaard waar een gat in zit je komt naar Den Zonder, de Amsterdamse ja, rommelmarkt. Van alles bij elkaar geharkt. Een zoetje, en toch is het fijn. Mijn waterproeflijn. oud-Hollandstalige muziek. U hoorde Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp senior... met het nummer Plein. En daarvoor nog een stukje van Willy Derby. Met, uh, Morgen gaat het beter afkomstig... Uh, over de liedjes over de crisistijd in de jaren 30. En de volgende formatie is een dame. Geen formatie, maar een dame zingt helemaal alleen. Het is Anne-Marie de Reuver. Roepnaam Annie. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016... Ze was een Nederlandse zangeres en ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. Annie de Reuven erfde haar voorliefde van muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze ook nog bij de amateur big band The Blue Blowers.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 Ik cool. cool. Die vesting overwint niet één soldaat, Het is en blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hof om maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Frikkeldraad. Van soldaat tot sergeant, adjudant, luitenant. Allemaal zijn is voor verliefd op Blondemientje. Het is een blond, het is een pracht En zij fleurt en zij lacht. Maar die dientje heeft het tot een kus gebracht. Blondemientje heeft een hart met prikkeldraad. Die vesting overwint niet één soldaat. Deze blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hoofd om strijd. Maar zij lachten voor de rest. Neutraliteit, blonde Wintje.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 Sinezappelen, vetter en die roept weer iedere keer Daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinezappelen zoekt ze zelf maar uit Kleine, grote, kerstsen elke Beter is zin, het sap als je kind, zo roept de man of schaar Oh, daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinezappelen slaan een in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 Het is zo'n vertrouwd gehoor en hij verkoopt het door. Want als hij maar begint dan zingt de hele buurt in koor Ja, daar zijn de appeltjes van oranje Oranjeweer Sinezappelen zoekt ze zelf maar uit Kleine, grote, kepsen elke maat Bijt er in het zappelansje kind, zo roept de man nog straat Daar zijn de appeltjes van oranje weer. sla een kistje in Help dan mevrouw, die staat er niet voor lauwe. Van je hele la houden la la maar in. En van je hele la la la la maar in. En van je hele la la la la maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als la la van la la la la la la Geen zo fijne als de appeltjes van Piet Heine van je hele hola Houd er de moed maar in. En van je hele, van je hola Allemaal appeltjes van oranje Houd er de moed maar in. Ja, en dat was muziek van Max van Praag Met daar zijn de appeltjes van oranje weer daarvoor hoe die stip en snap met blonde mientje Heeft het hart van prikkeldraad CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort De volgende formatie zijn de Duo Jan en Mie, een bekend Nederlands zangduo, toen de tijd bestaande uit de Amsterdams volkszanger en café-eigenaar Bolle Jan Vroger. Natuurlijk de vader van uh, René Vroger. En zijn echtgenote Mien van S. En Jan Vroger trad reeds in zijn jeugd op met accordeon op uh, bruiloften en partijen. Hij ontmoette Mien van S. in december 1959 en trouwde met haar op 21 mei 1960. Beiden waren op dat moment 18 jaar oud. En in 1969 start het echtpaar Café Bolle Jan aan de Tweede Nassaustraat in Amsterdam. En in de jaren 70 bracht het echtpaar vroeger als duo Jan en Mie verschillende singles uit... en waren ze geregeld te zien in televisieprogramma's als op losse schroeven. En in 1978 haalden uh, haalde hun single "Marianne" deelt de tipparade. En op de b-kant van de single staat Laat de deur voor je kinderen open...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 to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 Wie ze zit niet op je nagel te bijten. Wat, wat, wat? wie ze, Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd. Maar zij heeft trots die mosterdgeuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af er smult nog niet zo fijn. Alsof er kleine vingertjes van vleesproketjes zijn. ze zit niet op je nagel. Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat wie ze, Hou oh, met dat bijten oh, anders heb je een strok. Je kleine vingertjes, zijn toch die lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat wie ze, Louise? Louise kreeg de verkeering.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 anders heb je een strop, je kleine vingertjes zijn die lobby lieve pop Louie, de zit niet op je nagels te bijten, wat piezen, zit. De muziek van Lou die met Louise zit niet op je nagels te bijten. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Coordraier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-hondestalige muziek. Volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma gehaald En wij zijn er uh, volgende week zondag weer tussen 9 en 10... met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. Ik laat u achter met de jams, met Rosie, Rosie. Nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens... Is het soms jouw of is het je rode mond, die maar altijd lacht? Worden het je tandjes zijn, of wel jouw en kracht? Roosie, Roosie, Roosie, jij hebt iets in je, dat mij bekoort.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 Rosie, als je naar me kijkt, dan raak ik van streek. Want jouw blauwe ogenpaar, maakt mijn hart zo week. Schitterend vind ik je haar, en zo glanzend zwart. Maar het mooist van alles is, toch vast jouw kleine hart. Rosie, Rosie, Rosie, jij hebt iets in je, dat mij bekoort. Rosé, Rosé, Rosé, als ik jou zie is mijn rust verstoord. Ik zal jou vast nooit vergeten, ook al worden oud. Ik weet al wat mij zo aantrekt, kind, dat is jouw hart van goud. Rosé, Rosé, Rosé, dat is wat mij zo in jou bekort.